10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Goedemorgen, London Calling. Een frisse Olympische dag. Een zwaar behoort de hemel met z'n uur en een Dat er gehockeyd wordt, dat weten we al. Maar we verwachten dit uur ook roeien en de start van het toernooi van Judoka Elisabeth Willebroortsen. Eerst het NOS-nieuws. Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt vervroegd vrij. De rechtbank in de Belgische stad Bergen heeft dat bepaald. Aan de vervroegde vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Een daarvan is dat Martin haar intrek neemt in een klooster in de buurt van Namen. Martin werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel... voor medeplichtigheid aan vier kindermoorden die haar echtgenoot Dutroux had gepleegd. Dat ze toen al acht jaar in voorarrest zat... kwam ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Martijn deed al verschillende pogingen om vervroegd vrij te komen, maar die werden afgewezen omdat ze geen opvang kon vinden. Justitie heeft de zaak geseponeerd tegen de man die werd verdacht van het beramen van een aanslag op burgemeester Jacobs van Helmond. Volgens OM is er geen bewijs tegen de man uit Eindhoven. In 2010 kreeg justitie een tip dat de verdachte een moordaanslag wilde plegen op Jacobs. Dat zou te maken hebben met ontwikkelingen rond een koffieshop in Helmond. Burgemeester werd direct zwaar beveiligd en verbleef een paar weken in het buitenland. Verdachte kwam kort na zijn arrestatie vrij, maar bleef al die tijd verdachte. De twee grootste banken van Duitsland en Zwitserland hebben flink last van de eurocrisis. De winst van de Deutsche Bank en het Zwitserse UBS is in het tweede kwartaal gehoveerd. De Deutsche Bank boekte een netto winst van 661 miljoen euro tegen 1,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de top van Deutsche Bank drukt de Europese schuldencrisis op het vertrouwen van beleggers en klanten. Zwitserse UBS had behoorlijk last van de onrust op de financiële markten en de chaotisch verlopen beursgang van Facebook. Winst slonk van 830 miljoen euro in 2011 naar 350 miljoen in het tweede kwartaal dit jaar. In De Syrische stad Aleppo zitten voor zover bekend 30 Nederlanders. Meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Afgelopen dagen nam het geweld in de grootste stad van Syrië toe. Volgens VN zijn zo'n 200.000 mensen Aleppo ontvlucht. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. De Syrische leger heeft zijn aanvallen opgevoerd... om de opstandelingen uit Aleppo te verjagen. En vooral in de wijk Saladin wordt al dagen gevochten. Het regeringsleger claimt dat de wijk is heroverd. De opstandelingen spreken dat tegen. Gaan we naar het weer. Vanuit het zuiden raakt het overal bewolkt... en valt er af en toe lichte regen. Tegen de avond wordt het droog en is er nog wat ruimte voor de zon. 19 tot 21 graden wordt het. Morgen begint zonnig, maar op het einde van de dag volgen de onweersbuien. Het wordt dan zo'n 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Michael Kivanuka.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 De Nederlandse dames hokken hier tegen Japan. Gerard de Groot, nog een doelpunt gevallen de afgelopen tijd? Jazeker, een uh, minuut of twee geleden. 2-0 uh, voor Nederland, doelpunt Ellen Hoog. En het is een treffer waar uh, grote opluchting ook zou voorkomen... voor. Uh, Voortkomen, wil ik gaan zeggen voor de Nederlandse ploeg, want het was allemaal niet zo best meer, hoor. Het laatste kwartiertje, ze zakte terug, defensief werden foutjes gemaakt, werd een beetje geklungeld achterin en het wegvallen van Willemijn Bos. Het is al vaker gezegd in dit toernooi tot nu toe in de eerste wedstrijd tegen België en ook vandaag het wegvallen van Willemijn Bos in de aanloop van dit toernooi. De laatste verdediger, een uitstekende speelster met een lange, strakke paas die de aanvallers goed aan het werk kan zetten en houden. Goed oog heeft voor het spel, het spel goed leest, zoals dat dan in vaktermen... in coaching vaktermen heet. Die is er niet meer bij vanwege die gescheurde knieband. Vreselijk persoonlijk drama natuurlijk voor haar. Maar ook een uh, dramaatje, denk ik... voor de Nederlandse ploeg, die met onzekerheid... af en toe moet uh, staan te verdedigen. Maatje Pouwen wordt daar geprobeerd. Uh, en ook uh, Polkamp staat daar nu... als laatste verdedigster. En we hebben ook... Kaia van Maasakker uh, daar zien optreden. Zij doet dat bij SCSC, haar club... Uh, wel vaker in de competitie als laatste verdedigster. Dus zij lijkt mij in de komende... wedstrijden de meest aangewezen persoon om daar te gaan spelen. Nederland, geen enkele strafcorner nog in deze wedstrijd uh, tot nu toe. En we zijn uh, gevorderd tot 45 seconden voor uh, de rust. En dat is opvallend natuurlijk. De Japanse vrouwen hebben er twee gekregen. Geen doelpunten staan dan natuurlijk ook op nul. Nederland heeft alleen veldkansen gecreëerd. In de beginfase heel heel veel. Met name voor Kim Lammers. Zij scoorde maar eentje van de drie echt opgelegde mogelijkheden die zij kreeg. En Ellen Hoog maakte een prachtige treffer met de omgekeerde stick Met de backhand. Keihard in het doel van Japan en ik zei het al die treffer zo kort voor rust dat uh, zal opluchting geven aan de Nederlandse ploeg die wat in de problemen zat tegen de Japanse vrouwen die aantonen hier in die wedstrijd tegen Nederland dat ze wel degelijk over een goede techniek beschikken dat ze snel kunnen zijn dat ze handig kunnen zijn en dat ze goed combineren en ik zei het al al twee strafkorners hebben binnengesleept en dan ben je toch in ieder geval in de buurt van het Nederlandse doel geweest terwijl nu de rust aanbreekt met een voorsprong voor Nederland Kim Lammers, al vroeg in de wedstrijd, de eerste vier minuten was er gespeeld. En daarna duurde het een tijdje voordat Ellen Hoog voor de 2-0 ruststand kon zorgen. Een groep, Somaliërs, um, een groep uitgeprocedeerde Somaliërs uit het AZZ in Vught... heeft een nacht doorgebracht bij het kantoor van de IND in Den Bosch. De asielzoekers moeten terug naar het uitzetcentrum Inter Apel. Daar zaten ze ook al voordat het tentenkamp daar werd opgedoekt. Maar ze willen niet terug. Verslaggever Theo Verbrugge in Den Bosch, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die groep die je uh, in Den Bos heeft overnacht? Ja, dat groeit toch langzaam aan wel. Uh, gistermiddag begon dat met een uh, ja, mannetje of uh, 40, 50. Uh, Gisteravond 60. Vanochtend, uh -huh. ik heb niet echt letterlijk geteld, ik denk dat 70, 80 mensen onder uh, blauwe dekens liggen in het uh, portiek uh, bij de ingang uh, van de IND. Um, ja, dat groeit echt wel, uh, wel aan. Het is echt net naast het station, dus het is ook makkelijk om daar uh, naartoe te komen. Ik was van de winter in Ter Apel. Toen was het zo'n slecht weer. Dat is uh, een heel eind uh, zeg maar van een station. Dus hier kunnen ze wat makkelijker naartoe komen met z'n allen. Ja, en wat is nou precies het punt? Ze willen niet terug naar dat uitzetcentrum in Ter Apel. Nou ja, eigenlijk willen ze een verblijfsvergunning. Uh, ja. Veel zijn al verschillende jaren in Nederland. Je kan ook een beetje Nederlands allemaal met ze spreken. Um, ze, ze moeten eigenlijk terug naar Somalië, volgens uh, Leers. De rechter heeft gezegd, ja, dat kan even nog niet, het is daar nog niet veilig. Ondertussen willen ze eigenlijk in vrijheid leven, zeg maar. Ze willen niet in een asielzoekerscentrum, in Vught, daar beviel het niet. Ze vonden het dat net een gevangenis. En ze willen al helemaal niet terug naar het uitzetcentrum in Ter Apel. Ja, een beetje een lastige positie voor die groep. En nu zitten ze dus daar voor het kantoor van de IND in een in bos. en daar slaan ze ook weer een soort van een kamp op. Ja, daar ziet het echt wel naar uit, want ja, er zijn wat tentjes, euh, het is, de portiek wordt afgeschermd met plastic, ze hebben allemaal blauwe dekens gekregen. Er zijn wat Nederlanders die solidair zijn, die ze helpen. Euh, het wordt een half keukentje opgericht, dus ja, dat ziet er wel naar uit dat dit wel een tijdje gaat duren hier, ja. En die groep die groeit ook, begrijp ik. Ja, en die groep die, die groeit ook. En ja, wat moet je daarmee? De IND heeft gisteren wat uh, gesprekken gehad, dat heeft tot eigenlijk niets geleid. We hebben net nog even contact gehad met de gemeente Den Bosch, want ja, ze zitten daar op de stoep in een uh, bewoond uh, gebied, net naast uh, de rechtbank. Die is daar natuurlijk niet blij mee, wacht nog even af wat de gesprekken met de IND opleveren. Maar ja, als dat echt voor de openbare orde een probleem zou gaan worden, ja, dan zou de gemeente misschien ook iets moeten gaan doen. Kortom, het is voor iedereen eigenlijk een beetje een lastige situatie daar, ja. Je hebt die mensen gesproken, hoe, ja, hoe gaat het met ze? Ja... Het, het, het gaat op zich wel, wel goed. Voor een gedeelte is het ook wel gezellig. Ze komen allemaal uit het hele land. Er zijn een aantal die, zwer, ja, die zwerven ja. door het land. Dus er worden armen om elkaar geslagen. Ha, daar zijn we weer. Hoe gaat het met jou? Uh, maar ook een aantal vrouwen die daartussen de, de koffers en de bepakking liggen. Waarvan ik denk, nou dat lijkt me niet echt heel erg fijn om hier nou een aantal dagen te gaan uh, bivakeren. Maar ja, ze vinden zichzelf een beetje in een uitzichtloze positie. En ze willen heel graag die verblijfsvergunning. Ze proberen dat toch op allerlei mogelijke manieren af te dwingen. En ja, de autoriteiten zitten er een beetje mee in hun maag. Dat was destijds in Ter Apel. En ik vrees dat dat de komende dagen hier ook in Den Bosch gaat gebeuren. Het klinkt allemaal moedeloos, de situatie. Ja, dat, ja. Uh, dat, uh, dat hoor je goed. Dat, uh, dat idee heb ik ook. Nou, We gaan kijken wat er met ze gebeurt. Dankjewel, Theo Verbrugge in Den Bosch. En dan uh, eigenlijk het motto van elke aanstaande Olympisch kampioen.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 to be such mistakes, they're much too eager to give their love away. Je yep, hebt fairground attraction. En het laatste zongen, perfect. En dat deden ze heel erg goed. Het is niet allemaal sport wat er in Londen momenteel te zien is. Ook cultuur komt in Londen aan bod. Zo speelt het Antwerpse gezelschap Theater Tol in het Victoria Park... onder de rook van het Olympisch Stadion de luchtvoorstelling Loetje. Bij ons Lot Söntjens, zij is regisseur... en artistiek leider Wouter de Belder, componist en muzikant. Lot en Wouter, goedemorgen, vroeg opgestaan natuurlijk. Goedemorgen, Want het wordt laat s'avonds stel ik... Ik zie het aan je gezicht. Ja, ik zie ja. het. Oh, dan Lekker aardig. Ja. <laughs> en dat maakt niet uit. Zie zie het toch niet. Ik zie het niet. Ik klets maar wat. Nee, het valt wel mee. Valt en de mensen mee. thuis zullen nu denken... Ja, waarom, waarom in één keer een theatervoorstelling? Wat heeft dat met sport te maken? Het heeft alles met sport te maken, deze voorstelling. Het is namelijk het verhaal van Koppi en Bartali. Een prachtig verhaal natuurlijk om een voorstelling van te maken. Want? Want, ja, het gaat over de liefde. Hè? Het gaat niet alleen over fietsen het gaat ook over de liefde en dan wordt het pas interessant. En zeker in die periode, in de jaren 40, 50, was het interessant... omdat je geen twee huwelijken naast elkaar mocht hebben. En dat uh, maakte ook dat je natuurlijk twee kampen kreeg. Hè? Koppie was degene die verliefd werd op de Witte Dame. En Bartali die uh, coquetteerde met het uh, katholieke geloof. En vandaar dat het in die tijd ook heel spannend was... Um, om een geheime liefde te hebben. Bartoli mocht niet. Uh, Coppie deed wat veel Italiaanse mannen destijds de, uh, deden. En uh, ging vreemd. En, en, en hield er ook echt een binnenres op na. En dat werd natuurlijk na de hand een publiek geheim. Dat was inderdaad een publiek geheim. Maar um, ja, hij ging vreemd. Maar Zij ging ook vreemd. Hè? Want hij ging uit, zij was uiteindelijk met uh, de dokter van uh, Coppie. Hè? Ja. De, de, de, de lijfarts. De lijfarts, ja. ja. En eh, dat werd opgespeeld in de Italiaanse krant. Het is natuurlijk een romance om je vingers bij af te likken. Hè? Tegenwoordig zouden al die showbizprogramma's daar vol van staan. En, en dan zou de camera opgericht worden. En jullie dachten, dit is een waanzinnig verhaal. Hier gaan we iets van maken. Ja, um, misschien in andere landen. Maar in Nederland kom je zeker niet in het gevangenis als je... Als je vreemd gaat, hè? Nee. En dat gebeurde wel. En dat gebeurde wel met haar, ja. Ja. Zij met moest. Zij moest naar het gevang. Ja. En, en jullie... uiteindelijk zijn ze gevlucht naar Argentinië en daar heeft ze dan uiteindelijk nog een baby gekregen. De liefdesbaby. De liefdesbaby. En dit is, uh, want het is een beetje voor mijn tijd. Dit is allemaal waar gebeurd, hè? Het is ook wel voor mijn tijd, ja. hè? Maar ik ben gewoon geïnteresseerd ja. in wielrennen en in spannende verhalen. Ja. Maar, maar dat dat is het mooie eraan natuurlijk dat het allemaal echt gebeurd is. Ja, het is echt ja. gebeurd. Dus als je het verhaal kent... Want we hebben het al um, eerder gespeeld op het Oral in ik Nederland. Ik heb het gezien, ik heb jullie gezien, ja. ja maar en de toen was... In de stromende regen. Ja, <huch> maar toen hadden we nog heel veel wind. En um, toen moesten we echt vechten te tegen de weerselementen. Maar, um, ja... Nee, wat dat betreft zit je hier in Londen een stuk beter. <laughs> nee, ja, inderdaad. Ja, nee, het... Uh... Het is wel een beetje slecht weer. Maar, maar het, is... we hebben nog elke avond kunnen spelen met, uh, met weinig wind, moet ik zeggen. Oké, okay, want waar staan jullie nou precies? Het is een bijzondere locatie. Wij staan uh, dichtbij het Olympisch Stadion in het Victoria Park. En daar treden jullie dan op met je luchtvoorstelling, zo wordt het genoemd. Het is het ook. Uh, alles speelt zich af boven de grond, behalve het begin. En wat mij dan opvalt is dat de theaterspelers uh, zo dunnetjes gekleed zijn. Ik had echt meelij. <laughs> Dat hoort erbij gewoon. Sorry hoor, ik uh, ben een <laughs> beetje verbaasd over uw vragen. <laughs> um, nou ja, uh, het is locatietheater zou ik zeggen. Hè. Men moet wel uh, tegen de wind en tegen de kou kunnen. Maar we hebben wel prachtige kostuums uh, die gemaakt zijn door Lisette Hens. Ja, het zag er uh, prachtig uit. Dus ja, maar het is ook in de jaren hoe... 40, 50. Dus uh, men kun, kan... kun, je, kun je beschrijven voor de mensen die het niet gezien hebben hoe het, hoe het, hoe het er ongeveer uitziet? Het is een, een, een, grote, een soort carousel eigenlijk, uh, in de lucht, uh, waar vier um, fietsen aan hangen. Het zijn grote soort van uh, bakfietsen waar een fietser op zit en met een plateau waar dat een, een danseres op staat. Ja. Uh, en er hangt ook een, een groot filmdoek rond, dus er worden film, uh, filmbeelden geprojecteerd uh, in een cirkel. Maar het zijn dus fietsers in de lucht, begrijp ik? Het zijn fietsers en in de lucht, Ik heb een klein stukje ja. gezien, uh, eventjes op YouTube, of ik weet niet waar vandaan. Fietsers in de lucht, maar die blijven daar ook, de hele voorstelling lang? Niet de, niet de hele voorstelling. We hebben een, een, een gronddeel en dan langzaamaan wordt alles opgebouwd. Er worden de fietsen aangekoppeld en, en op een bepaald moment stijgt alles de lucht in. Luchttheater. Ja, ja het, is, uh, het is ook vooral wel een muziektheater. Uh, omdat ook alles wordt uh, live gezongen. Ook de zangers gaan de lucht in. En uh, Wouter zelf speelt uh, koppie en uh, speelt ook viool in de lucht. Dus het is wel, we gaan wel 20 meter hoog de lucht in uh, op een fiets. En dat doe dat... je? Ja, en uh, we zijn geen uh, circusartiesten. We zijn uh, mensen die uit de muziek komen en uh, mensen die uit de beeldende kunst komen. Maar dat is heel langzaam gegroeid. En uh, ja, als je een sterk visueel beeld wil creëren, um, dan heeft dit wel zeker een aanloop nodig. Omdat we hoog in de lucht werken. Maar Wouter, dat doe je fantastisch. Daar boven in de lucht viool, viool spelen. Zijn okay. dan op je kop hangend? Uh, kan ik me vaag herinneren nog? Op mijn kop hangend? <laughs> ja, ja aan, een een, uh, en aan een elastiek. Uh, uh, uh, uh, al dat soort dingen? <laughs> nee, ik zit, uh, ik zit vrij stevig in het zadel uh, van een fiets. Op het moment dat je het viool speelt, ben je, ja, uh, je haalt allerlei capriolen uit. Uh, ja, het is wel waar dat er weinig mensen zijn die dat kunnen. Dat denk ik ook. Live spelen, hè? Op uh, een fiets. Het is bijzonder. En, het, het, je moet wel iets van het verhaal kennen... van die relatie tussen Koepi en Bartali. Wil je de voorstelling, denk ik, enigszins snappen? Of um, je... Ik denk, als jullie het op het Oerlof Festival hebben gezien... dan was het nog heel filmisch... en we moesten daar zo vechten tegen die weerselementen. Maar de vorm en de inhoud is wel krachtiger geworden... doordat we ook de beelden in die film zijn. Archiefbeelden en uh, de tijd. Het is ook de tijd van de oorlog. Dus we hebben ook een soort een uh, karakterrol, een nationalist erin... die ook uh, ja, uh, een beetje uh, zeg maar de um, Mussolini vertegenwoordigt. Ja. En dan uiteindelijk zie je ook uh, oorlogsbeelden. Hij houdt ook een speech. En dat was allemaal nog niet op het oorlogsfestival. Dus de karakters zijn wel gedurende die, dat jaar uh, uitgewerkt. Hoe wordt de voorstelling ontvangen? Door de, de mensen die het hier zien. Hebben jullie enig idee? Ja... We krijgen zeer lovende reacties. En ik moet zeggen, als ik zelf kijk, vind ik het ook elke avond heel mooi. Ik vind, ik vind, uh... heel, heel verrassend. <lacht> ben je ik zie het publiek eigenlijk niet, maar ik kijk uh, heel de hele tijd naar... Uh... Ik, vind eigenlijk, ik vind het een heel fijn publiek hier in, uh, in, in Engeland. Ja? Waarom dan? Uh, omdat je voelt toch altijd een verschil in, in de verschillende landen waar we spelen... Um, hoe, hoe dat de, de reacties zijn. Er zijn... Uh, er zijn moeilijkere uh, publieken in, in de zin dat uh, we vragen soms wel dat ze uh, laten meejagen. Uh, ze gaan wel helemaal mee en ze zijn heel enthousiast en, en, en je krijgt er veel van terug. Ja, ja. Want soms, soms sta je voor een publiek die, die misschien wel genieten, maar die niet zo snel een reactie gaan geven. Die gewoon nog een pintje staan te drinken. Ja. En dat zijn dan mensen die, uh, die erop afkomen, die door dat Olympisch Park lopen in, in de buurt van jullie voorstelling. En of die moeten van tevoren een kaartje kopen. Hoe werkt het? Het is, uh, het is Victoria Park. Uh, dat is niet het Olympisch Park, maar het ligt vlakbij het stadion. Ja. Uh, mensen die daar komen, die, die komen overdag eigenlijk uh, de Spelen kijken op grote schermen. Maar het is allemaal gratis. Dus, dus het is vooral uh, opgezet, denk ik, voor mensen die de Spelen willen volgen, maar, maar geen, uh, geen tickets hebben. Dus die kunnen gewoon gratis naar het park komen en daar uh, samen... Genieten van het spelen. Ik uh, ga zo meteen verder met jullie praten. En Willemijn heeft ook de nodige vragen over de locatie daar. En ondertussen gebeurt er van alles. We gaan uit hockey. Gerrit de Groot, tweede zes helft. Minuten, zes minuten in de tweede helft nog steeds... 2-0 voor Nederland tegen Japan. Belangrijk doelpunt van Ellen Hoog natuurlijk vlak voor rust. Want het was in de fase dat Nederland een beetje wegzakte... na een aanvallend hele sterke openingsfase van deze wedstrijd... met het doelpunt van Kim Lammers. Dat was kort samengevat de eerste helft. Kijken hoe dat verder in de tweede helft gaat. Nederland is daar rustig aan begonnen. Ze willen niet zo stormen als ze in het begin van de eerste helft gedaan hebben. Zorgen dat het achterin dicht blijft, dat is belangrijk. Dat is een belangrijke taak nu ook weer voor die Kaya van Maasakker... die de tweede helft ook is begonnen als laatste verdedigster in de Nederlandse ploeg. En ik had het al eerder gezegd, ik denk dat zij degene is uh, en gaat worden... die de komende wedstrijden in die uh, laatste positie Willemijn Bos moet uh, vervangen... moet doen vergeten. Ze doet het ook bij haar eigen clubje, bij SCHC in Beeldhoven. En ze doet het tot nu toe tegen de Japanse vrouwen, uitstekend. Maar dat is natuurlijk niet de sterkste tegenstander die uh, Nederland zal treffen... In de, ...in de groep, want uh, daar moet Nederland ook nog straks gaan afrekenen. Willen ze bij de laatste twee komen van die, uh, van die groep en doorgaan naar de halve finale... ...daar rekenen we natuurlijk allemaal een beetje op. Maar dan moeten ze toch wel afrekenen met China en Groot-Brittannië... ...die allebei hun openingswedstrijd, uh, China van Korea en Groot-Brittannië... ...van hetzelfde Japan dat hier speelt, met 4-0 wonnen. Wat dat betreft ligt Nederland dus nog twee doelpunten achter op... Uh, Groot-Brittannië ten opzichte van het duel van, tegen Japan. Moeten ze er nog twee maken, willen ze in Doelsaldo weer gelijk komen. En dat kan in die slotfase van die uh, voorronde van zo'n uh, Olympisch toernooi... nog wel eens uh, belangrijk worden, hoor. dat Doelsaldo. Zeker als je drie sterke ploegen hebt uh, in de afdeling China, Groot-Brittannië en Nederland. Nederland doet het uh, uitstekend tegen Japan, moet nog wel op weg naar wat meer treffers. Ik zei het al om dat Doelsaldo op te voeren, maar met nog uh, 28 minuten te spelen... Zijn daar mogelijkheden voor? Nederland leidt met 2-0. Rocco Granata is weer helemaal terug. Samen met Buscemi me zingt hij. Oh, Saracino. Jo, laat go. Oh, de plaat wordt niet volgens Analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet. De Radio 1 Sportzomer. Oh, Saracino. Oh, Saracino. Los. Gerard groot? Ja, daar is hij dan, die derde treffer. Ik zei het al, Nederland moet op jacht naar die vier om in ieder geval bij te blijven wat doelsaldo betreft en ten opzichte van Groot-Brittannië. En hij is alweer van... Kim Lammers, de tweede in deze wedstrijd. Twee tegen België en twee tegen Japan. Tot nu toe nog 27 minuten te gaan. En we zaten hier allemaal te dansen en te swingen op Rocco Granata. Dus dat gaat gewoon door. Saracino, Saracino. Saracino, Tutte van ci vici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figlio la sappiccia, si ubira a passare, la sigaretta mocca, la mano in già sacca e se ne va smargiato per tutta la città, o saracino, o saracino. Suspira, la faccia bella, nu core buono. E sa fa l'amore e malangino e tentatore, Si guardate ve fa namore. è na bionda sa velena e na bruna se ne more. E veleno calamita chi sa le femene che le fa o saracino o saracino. and if I'm, if I'm Oh Saracino, hey. oh Saracino, per hey. uguaglione. Oh Saracino, hey. oh Saracino, hey. tutte femme ne fa sospira. La faccia bella, nu hey. corebono, hey. e sa fa l'amore. E malangino, hey. e tentatore, hey. si guardate ne fa namora, Ma la rossa la se non o oh oh oh yeah te groot oh, oh, oh, oh. Ja, sarà 3-1 geworden. Doelpunt van Japan dus, van de nummer 10 van Rika Komazawa. Iedereen in de Nederlandse verdediging zat mis bij die voorzet van rechts. En die kwam uiteindelijk helemaal links voor het doel terecht bij die Rika Komazawa. En zij tikte de bal over de glijdende kiepster van Nederland heen, Joyce Sombroek. En het is na 12 minuten in de tweede helft ineens 3-1 geworden... Nog wel een voordeel van Nederland natuurlijk, maar Japan heeft iets teruggedaan. En de Nederlandse Defensie zat er behoorlijk naast, hoor, bij die treffer. Als je nu naar het Olympic Park wil, dan is het een beetje land, uh, lastig in Londen. Want het uh, belangrijkste metrolijn ligt stil. Correspondent Anne die is uh, bij een ander metrostation, Liverpool Street Station. De Central Line, he, die ligt stil, Anne. Ja, dat klopt inderdaad. De Central Line ligt uh, gedeeltelijk stil. Vanmorgen uh, werd er door de bestuurder van de Central Line, de Metrolijn... Een, uh, ook gezien in de metro en uh, er is een brandje geweest en nu is de lijn gedeeltelijk gesloten. Er wordt nu, uh, de, de trein wordt nu van, het, uh, van de lijn afgehaald, uh, er wordt onderzocht wat er precies aan de hand is, maar mensen zijn uh, veilig uh, naar buiten geleid allemaal. Oké, okay, geen paniek uitgebroken? Nee, geen paniek uitgebroken, over het algemeen blijven de Britten heel rustig als er uh, paniek is eigenlijk. Ja, maar er zitten ongetwijfeld ook heel veel toeristen in, Olympische ja. toeristen. Ja, Olympische toeristen, zij, ze zullen wel nog naar, de, naar het park toe kunnen, hoor, overigens. Ja. Uh, want uh, er zijn meerdere manieren om uh, naar Stratford, het belangrijkste station van het Olympisch park, uh, te komen. Uh, dus er is nog een overgrondlijn, er is nog een treinlijn die daarheen gaat. Dus op zich zal het uh, geen echte problemen opleveren. Je kan met de taxi natuurlijk ook nog... Ja, Van wel ja, mee. Is het, uh, is het wel te merken nu dat het wel wat minder druk daar is? Uh, het, het is uh, um, wel minder druk. Ik weet niet of dat per se door de Central Line komt, die dus nu gedeeltelijk plat ligt. Uh, maar het, het valt inderdaad wel op dat het uh, op Liverpool Street Station, waar het normaal s morgens enorm druk is, rustiger is dan normaal. Dus het lijkt erop dat de alle paniek uh, van tevoren over hoe druk Londen zou zijn, een beetje onnodig zijn geweest. Ja, het, het valt mij op. We gingen gisteren nog met de metro dwars door Londen naar Wimbledon. Nou ja, prima. Het is, ja, ja. Het is echt wat nou, te doen. Nou ja, er toch nog iets mee. Ja, en dan roepen ze om in de metro van, oh, je moet je verspreiden. Niet allemaal bij één ingang gaan staan. En let op, en voortdurend wordt er opgewezen. Veroorzaak geen opstopping. Maar het is, ik, het is mij nog niks raars opgevallen. Nou, gelukkig. Goed geregeld allemaal. Anne Sane ja. die uh, wacht nog even daar af hoe het gaat met die uh, central line die stil ligt. Tot later. Bijna Dag. half elf in Nederland, half tien in Engeland. De hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser.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 Justitie heeft de zaak geseponeerd tegen de man die werd verdacht van het beramen van een aanslag op burgemeester Jacobs van Helmond. Volgens DOM is er geen bewijs tegen de man uit Eindhoven. De burgemeester werd direct zwaar beveiligd toen en verbleef een paar weken in het buitenland.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 awb verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. Ze staan alle drie rond Utrecht. A2 ten bos richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude 7 kilometer. A12 ten richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 2 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Drie rijstroken zijn daar dicht. En ook op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar zit dringen geblazen door wegwerkzaamheden. Daar is maar één rijbaan beschikbaar. Dus daarom tussen Lexmond en Houten 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En hey, dames dames, hockey tegen Japan en stonden voor met 3-1 Gerrit de Groot. Ja, dat is het nog steeds, uh, die 3-1-voorsprong uh, voor Nederland. Ik zei dat het uh, er wel eens belangrijk zou kunnen gaan worden. Ja, dan wil je op jacht uh, naar treffers. En dan moet je wel oppassen dat je achterin geen foutjes maakt. En dat was wel degelijk aanwezig bij die uh, voorzet waar iedereen uh, naast zat. Behalve dan degene die dat doelpunt uh, scoorde. Die uh, Rika Karmazawa. 3-1 dus voor Nederland. Rika. Kamazawa denk ik dat je dat in het Japans <laughs> zo uitspreekt. Ik vermoed dat je gelijk een hoop A's. in ieder geval heeft ze gescoord. En dat is natuurlijk leuk voor dat meisje, die nummer 10 van Japan. En voor Nederland niet zo leuk, minder leuk natuurlijk. Nog wel 3-1 voorsprong in de wedstrijd waarin Nederland... ik zei het, met name in de beginfase van die eerste helft heeft gedomineerd. Maar waar het daarna wat, wat moeizamer ging, achterin wat foutjes werden gemaakt. En ook nu weer in de verdediging van Nederland in de problemen. Met drie, vier vrouwen blijft Nederland terug een beetje achter de bal gaan spelen... om in ieder geval die marge van twee doelpunten te houden. En dan te kijken of je in de slotfase van de wedstrijd, want we moeten nog een behoorlijk hend, 18,5 minuten gaan... dat je in die slotfase van die wedstrijd nog kan toeslaan eventueel. Nederland in de verdediging, ik zei het met Japan. Japan via rechts en dan is het Agliotti, Marjolein Agliotti... die de bal, Marjolein Agliotti, die de bal laat lopen, moet laten lopen... komt de bal op een van de Nederlandse verdedigers voeten, wil Japan een strafcorner hebben, krijgt het niet... verdedigt Nederland uit via Maartje Pauw, maar die kan niets anders doen dan die bal gewoon over de zijlijn slaan. Nee, het gaat allemaal wat minder op dit moment in deze fase... van. De de wedstrijd met Nederland tegen Japan. En het is wel degelijk nu een strafcorner voor Japan met die 3-1 voorsprong en 18,5 minuut te spelen. Een strafcorner voor Japan. En als die erin gaat, ja dan, dan heb je natuurlijk weer paniek achterin. En kijken wat Nederland uh, daaraan gaat doen. Er wordt overlegd op de doellijn. Hoe gaan we dat uh, verdedigen? Hoe gaan we dat Japanse gevaar uh, eruit halen? Nederland opvallend genoeg nog niet één strafcorner in deze wedstrijd binnengehaald. Japan inmiddels aan zijn derde mogelijkheid. Met uh, de kiepster van Nederland uh, op de doel een prachtige gekleurde helm met blauwe en rode en oranje strepen. Nederland in de verdediging. Bij een strafcorner de derde voor Japan. Met gespeeld 17,5 minuut. Dus precies halverwege de tweede helft is het Japan die de strafcorner gaat nemen. Wordt die bal aangeschoven? Kijken wat daarmee gaat gebeuren. Gaat de erin? Jazeker! Wordt ingetipt. Word ingetipt door een van de Japanse aanvalsters. De nummer 9, als ik het goed gezien heb, dat is... Sashi en dat betekent dat het wel degelijk nu inmiddels 2 voor Japan is geworden. Nederland nog wel steeds leidt met 3-2, maar ik zei het al, het gaat verdedigend lastig worden. Het gaat verdedigend lastig worden tegen de Japanse vrouwen die nu de aansluiting gaan zoeken met Nederland. En misschien wel langs zij zullen gaan komen als Nederland niet gaat oppassen. Aanvallend moet blijven spelen hoor. Aan verdedigen heb je niet zoveel. Je moet wel zorgen dat je het achterin dicht houdt, maar als je te veel mensen achterhoudt, dan heb je... Aanvallend geen mogelijkheden om te komen. Nederland leidt tegen Japan. 16,5 minuut nog te spelen met 3-2. Zwemmen dan. De Chinese zwemster Yushu Wen. Die ontkent dat ze doping heeft gebruikt. Ze verraste zaterdag vriend en vijand met haar supersnelle race. Ze won goud op de 400 meter wisselslag. Ze verbeterde haar persoonlijke record met 5 seconden. Ja, 5 ook... seconden is veel hoor. Ja, en ook soms die laatste 50 meter dus sneller dan de winnaar bij de mannen. Wallen. Onwaarschijnlijke tempoversnelling is dit van Siwen Ye. En gaat het wereldrecord dan vallen? 4.29.45 van Stephanie Rice. Ja, die kunnen we schrappen. Wat gaat het worden? 4.28.43 na een niet eerder vertoonde laatste 100 meter op deze 400 meter wisselslag, Gezwommen door Siwen Ye. 16 jaar pas. Ja, 16 jaar dus. Persoonlijke record met 5 seconden verbroken. En dan ook nog sneller dan de mannen de laatste 50 meter. En er is dan veel ongeloof over, over de prestatie van Yeshi Wen. Consponent Karen Huis is in Shanghai. Eerst even over de Chinezen zelf, die zijn natuurlijk uh, trots op Aper trots inderdaad. Ja, ik uh, ben net in Shanghai aangekomen en uh, sprak in de metro... zojuist even een clubje 18-jarigen... En uh, nou, die, die zijn echt zo ontzettend trots dat ze me bijna niet meer wilden laten gaan. En uh, ja, zometeen komt hier <laughs> Shiwen, want het heet Jur Shiwen in plaats van Shiwen Ye, zoals ze in het commentaar zeiden. En uh, ja. die komt straks nog weer in actie op de 200, missel, 200 meter wissel. Dus de verwachtingen zijn opnieuw hoog gespannen. Ja, ja, dus de Chinezen gaan helemaal uit hun dak. Maar ja, de Amerikanen, die zeggen, ja, nou, ho, ho, er is misschien wel wat aan de hand. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel ontzettend bijzonder te noemen. Maar eh, soms zaterdag al, dus die kritiek komt eigenlijk best een beetje laat op gang. Ja. En ja, die groep mensen die ik net hier sprak in de metro, die zeiden van... Nou, dat is gewoon echt alleen maar... Um, verdachtmakingen van Amerikaanse media. En dus die, uh, die Ook op websites barst de kritiek echt los. Um, sommige mensen vinden zelfs dat China een officiële klacht moet indienen. En die klacht die zou dan ook moeten gaan tegen de presentatrice Claire Balding van de BBC, ja. die de winst van uh, hier in twijfel uh, trok. Maar uh, ja, ze, ze zijn gewoon laaiend daarover. Ze vinden gewoon dat de Chinese natie schoon is. En uh, ja, dat is volgens hen al sinds de vorige Spelen, sinds uh, 2008. Is dat allemaal veranderd? Vroeger in de jaren 80 en 90 had je veel dopinggevallen hier. Maar uh, de Chinese ja. natie is er echt van overtuigd dat het er nu volledig schoon is. Vorige week heeft een Chinese sportarts er toch nog iets over gezegd. Die heeft nog ja, even benadrukt: ja, dat was zo. Inderdaad, een Chinese sportarts die uh, bij de IQ betrokken was in de jaren 80 en 90, die zei. Het werd destijds zelfs door de staat verplicht. Alleen, uh, ja, sinds de vorige Spelen in Peking is dat allemaal veranderd. En, uh, ja. Tenminste, um, dat vinden, de Chinezen zelf. Ik sprak daar overigens met een paar mensen uit Peking nog over... en die verbaasden dat niks dat die sportaard zei dat dat in de jaren 80 en 90 zeer gebruikelijk was. Maar um, ja, de meeste Chinezen zijn er nu toch wel van overtuigd dat ze gewoon uh, eerlijk spel spelen. En bovendien zijn de, de Chinese equipes ook sinds dat ze Londen binnen zijn gekomen ontzettend vaak gepest. En um, ja, er is uit al die status nog niks naar voren gekomen, voor zover ik weet. Geen positieve pest. Dus ja, um, afwachten maar. Ja, nou ja, het meisje is gewoon snel. Yushu Wen, we gaan het zien. De 200 meter wisselslag uh, is vandaag, hè? zei jij. Ja, ja, zo komt er weer in actie. Goed, Kijk kijken hoe dat afloopt. Karin Enshuis, dank je wel. Nederlandse dames die hockeyën tegen Japan. En de Japanners kwamen uit een strafcorner op uh, 3-2. Dus de spanning stijgt. Gira Te Groot, is dat aan het spel van de Nederlandse dames te merken? Wordt het uh, wat wisselvalliger? Uh, nou ja, het was het eigenlijk al, de uh, slotfase van de eerste helft uh, was al wat minder. Er werd uh, onzorgvuldig verdedigd. En ja, de coach uh, Max Kaldas heeft waarschijnlijk toch wel ingezien... Dat, uh, dat het met name in die verdediging wat, uh, wat fout ging. En Kaja van Maasakker, die. Het stuk van die wedstrijd als laatste verdeders heeft gespeeld... die is nu vervangen op die plek door uh, Maartje Pauwme, de aanvoerster. Die heeft uh, het voortouw genomen kennelijk en gezegd... nou, ik ga het wel van achteruit uh, sturen. Ik ga wel zorgen dat we de zaak een beetje dichttimmeren. Het lijkt erop dat Nederland dus gewoon die 3-2 wil gaan vasthouden... en niet echt meer risico's wil nemen in die laatste 12,5 minuten... die we nog te spelen hebben. De spanning zit uh, op dit moment uh, meer op het scorebord, uh, denk ik... dan op het veld waar Nederland uh, na die... Uh, Tweede treffer van de Japanse Aki Mitsuhashi. Dat ze daar na die fase, na die treffer weer wat zorgvuldiger zijn gaan spelen. Het tempo uit de wedstrijd proberen te halen. Veel in balbezit zijn. En dan kan er weinig gevaar komen in de verdediging. Maartje Palmer, nu aan de bal, heeft alle tijd, ik zei het al, alle tijd om te zoeken naar Van Geffen. Van Geffen op rechts, die speelt hem naar Agliotti. Die speelt hem door. Nee, die speelt hem niet door. Die gaat door in de aanval via Kelly Jonker. Is Nederland de mogelijkheid? Kim Lammers komt er niet bij. Er wordt bovendien een overtreding gemaakt. Ik zei het al, als je rust hebt achterin... en je gaat dan ineens mikken op een snelle uitval... eerst gewoon de bal een paar keer achterin heen en weer spelen... en zorgen dat je de goede posities hebt ingenomen... dan kan je voor gevaar zorgen. Dat bleek zojuist leverde geen doelpunt nog op. Maar Nederland lijkt op dit moment het duel weer in handen te krijgen. Te gast in de Radio 1 Sportsummer Studio in Londen. Lot Söntjes. regisseur en artistiek leider van Theater Tol... En Wouter de Belder, componist, muzikant en ook uh, koppiespeler... in de luchtvoorstelling die hier plaatsvindt in het Victoria Park... onder de rook van het Olympisch Stadion in Londen. En hoe komen jullie dan in een vredesnaam in Londen terecht? Hoe word je, word je gevraagd? Word je gebeld? Nou, we zijn uh, voorgesteld aan een uh, center in uh, Londen... door een uh, directeur waar we al eerder mee hebben gewerkt op de uh, Falcon Square. En die vond... Jullie voorstelling, is komen kijken, hoe werkt dat dan? Ja, die heeft onze voorstelling in uh, Hasselt gezien, Theater op de Markt. En dat is een theaterfestival. En dan heeft hij uh, ons voorgesteld uh, aan de mensen die het hier organiseren. En zo kom je hier terecht. En, en zo kom je hier uh, uh, onverwachts terecht. Want het is natuurlijk een, uh, een heel ander publiek dat hier rondloopt. Dus dan, dan, moet je, dan hou je daar rekening mee trouwens. Nou, Theater Tol speelt... Wij spelen soms ook wel op hele grote pleinen. We hebben twee weken geleden bijvoorbeeld nog in Barcelona gespeeld. En mm -hmm. dan staat daar gewoon iedereen op straat. Het ja. is wel een andere luchtvoorstelling. Want we hebben luchtvoorstellingen die... We kunnen spelen voor 10.000 mensen. Of 20.000 mensen. Maar deze voorstelling is voor maximaal 5.000. En hoe werkt het dan? Mensen lopen langs, besluiten... Hé, hey, theater. Want het is, het is nou, allemaal... het staat wel op de website. Ja. Maar um, ja... Het is niet dat de, de mensen die zo binnenkomen precies weten wat er aan de hand is in het park. Daar is wel iets te weinig info over. Maar moest je nou dus, een kaartje kopen? In het begin moest je een kaartje hmm. kopen en nu hebben ze alle hekken opengezet. Dus het is heel belangrijk dat nu iedereen weet dat het gratis is. Ja. Louter, kun je de muziek omschrijven die je gecomponeerd hebt voor de voorstelling? Het uh, is een, een mix van, van instrumentale muziek... Uh, Ziek die ik maak omschrijf ik meestal als een filmis. Dat is een beetje repetitief, veel uh, violen. Uh, maar we hebben er ook uh, een aantal bekendere zangnummers in gestoken. Also, uh, zoals zoals uh, We beginnen met Ave Maria. Uh, Volari uh, komt ook uh, langs. Uh, om... Iedereen Wat zegt ik... mee, het volgt. Ja, krijg toe? je dan niet <laughs> ja. allemaal oranje uitgedoste mensen die vol uh, ja, laat ze bier. maar komen, ja. ze moeten komen. <laughs> ze maar, laat maar veel oranje zijn. Er, er, ja. moet, er mag ja. mee gezongen worden, het is, uh, het is eigenlijk een soort sportevenement. En, en we, we hebben supporters nodig. Dus, uh. Ja, en ja, we uh, wachten eigenlijk ook nog steeds op Marianne Vos natuurlijk. <laughs> Maar oh, die kan bovenin ook een, flink, een flink meetappen. Ik weet niet of zij zo'n enorm feestnummer is. Dat vraag ik me af. Maar... Nou, onze voorstelling is geen feestelijke voorstelling. Het is wel ook een, uh, wordt ook klassiek ingezongen. En, uh, het is meer opera, het is meer klassiek. Um, en de volaren, dat uh, breekt even. Ja, dus dan begint okay. iedereen wel natuurlijk ja. met zijn vlaggetje te zwaaien. Merk je daar ook iets van? Want er loopt natuurlijk van alles voorbij. Nederlanders, Britten, nou ja, uit elke uithoek van de wereld. Merk je daar iets van? Van die verschillende soorten publiek? Um, onze voorstelling is in het Italiaans, omdat het natuurlijk ook een Italiaans verhaal is. Ja. En dat is wel heel leuk. Als we overdag aan het repeteren zijn, dan uh, hebben we al een aantal Italianen gehad die uh, wel heel benieuwd zijn wat er dan s'avonds gaat gebeuren. Maar um, ja. ja... Blijkbaar in, in, uh, in onze backstage dachten. Uh de mensen die daar rondlopen, dat wij Italia een Italiaanse compagnie waren ook. Dus... Ja. <laughs> dat, die, dat opent natuurlijk de perspectieven. Dat, binnenkort Zitten jullie nooit meer alleen in België, Nederland, Barcelona waar dan ook... maar voortdurend in Italië? Graag. Ja? ja, Italië heeft geen geld. Is <laughs> het <laughs> daar net zo ergens in Nederland? Op... Nee, Italië en Spanje is momenteel ja, veel. De, voor theater, zo'n grote productie zoals die wij maken... is niet zo makkelijk om... Uh, te plaatsen in die landen. Dus Nederland valt dan toch nog wel mee... met al die bezuinigingen op kunst en cultuur? Nou, uh, Nederland is voor jonge makers uh, heel moeilijk. Hè? En, en degenen die bestaan... die zullen wel makkelijker uh, door kunnen gaan. Maar voor degenen die nu starten... is het heel erg moeilijk. Maar dat is in België ook. Blijven jullie nou staan tot het einde van de spelen? Uh, dat hebben ze wel gevraagd. Maar wij gaan uh, naar Moskou. Dus uh, vandaar dat wij... van uh, ...al eerder weggaan. Naar Moskou? <laughs> ja. Ja. Er kwam een Moskouse theaterproducer langs... en die, zei, die, die zag jullie spelen. die, ja, dat, die, die heeft ons in Warschau gezien. Vorig jaar in Warschau gespeeld. Hm. En nu zijn we gevraagd uh, om een uh, luchtvoorstelling te brengen... In, uh, in Warschau op het Parkfestival. Wat, wat moet dat fantastisch zijn... dat je zoveel van de wereld ziet, of niet? Laten. Ja, tuurlijk. Dat is een, dat is een droom hè, voor, voor elke artiest, ja. denk ik. Uh, het was toch mijn droom om... om met, de, met de dingen die je maakt en doet... om, om daarmee naar buiten te gaan... in het buitenland... En, die combinatie van reizen en spelen en, en voor, voor andere culturen uh, optreden, dat is... Dan hang je zo hoog boven de wereld en dan heb je een mooie uitzicht over. Altijd een heel mooi uitzicht, <laughs> Walter Wouter uh, de Belder, hij is componist, muzikant, speelt ook en Lot lotseuntjes. Hartelijk dank. Theater Tol in het Victoria Park. Ik zeg het nog maar een keer, want uh, mensen kunnen er langs en kunnen het zien en moeten blijven staan ook. Om half tien. Vanavond. Half tien. Ja. Gerard de Groot, nog zes minuten. Zes minuten 3-2 voor Nederland in een slotfase van de wedstrijd waarin Nederland, ik zei het al, het duel in de handen lijkt te hebben. Er wordt achterin... Goed gespeeld, geconcentreerd verdedigd. En dan uh, af en toe zoekt Nederland een gaatje, een mogelijkheid, ruimte op rechts, met name gaan de Nederlandse aanvallen. En dan uh, moet natuurlijk uh, Kim Lammers in stelling gebracht worden. Die al met twee doelpunten zo belangrijk was in die 3-2-voorsprong uh, die Nederland op dit moment heeft. Nederland in de verdediging, uh, ik zei het goed spelend. En uh, is het nu Marianne Agliotti, die Kelly Jonker aan het werk zet. Jonker probeert er een hoog te bereiken. Dat lukt niet. Dat was een van die kleine mogelijkheden dat ze dachten, die Nederlandse aanvallers van. Misschien, misschien dat het gaatje daar op rechts zit, maar het uh, zat er dit keer niet... Uh, zoals het in de eerder in de wedstrijd uh, wel een paar keer lukte via die rechterkant. Nederland verdedigend uh, gesloten nu, met nog steeds uh, Maartje Pauwme als laatste verdedigster. En dat brengt veel meer rust, lijkt het wel, in het Nederlandse team. Zij zweept uh, de verdedigers op om consequent en uh, geconcentreerd te blijven spelen... tegen de Japanse vrouwen die handig zijn, maar ook natuurlijk op hun laatste benen lopen... na zo'n uh, zware wedstrijd, want ze hebben veel werk verzet, ze hebben veel acties genomen... En opgezet de Japanse speelsters. En hem ook twee keer uh, gescoord natuurlijk. Laten we het niet vergeten tegenover een Nederlandse defensie. Nederland op weg naar uh, wellicht de, de overwinning tegen Japan. Ik denk dat ze de wedstrijd uh, op dit moment in handen hebben. Nog vier minuten en veertig seconden te gaan. Nederland leidt met 3-2 tegen Japan.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 Er zijn 9 miljoen fietsen in Peking. Eh, dat wordt gehockeyd nog altijd. Het is waanzinnig spannend voor ons stel. Ik hou wel eh, Nederland moet dat toch kunnen houden. 3-2, hoe lang nog, Gerard? Nog 1 minuut en 16 seconden. Nederland moet dat ja. zeker kunnen houden. Ze spelen vaak met het hele ploegje achter de bal. Rondom de cirkel van Joyce Sombroek, de keepster van Nederland. Om in ieder geval die defensie dicht te houden. Maar zojuist ook nog een kans aanvallend. hoor. Een dot van een kans voor Liedewij Welten. Die de bal zo in het doel leek te schieten. Kwam op de paal terecht. En dat leverde dus geen treffer op. Dan was het helemaal gebeurd geweest. Dan had Nederland de wedstrijd hier afgetekend gewonnen met 4-2. En nu blijft het inderdaad nog met die marge van maar één doelpunt tegen Japan wellicht spannend. Met nog 43 seconden te spelen blijft Nederland in balbezit. Moet Nederland in balbezit blijven want dan kan er verder niks meer geboren. Dat doet Naomi van As. Naomi van As had de bal bij zich helemaal terug. Terug naar Maartje Paume. Eerst laatste verdediger in de defensie van Nederland. Hoge bal richting van Kim Lammers. Zij is wel degelijk de belangrijkste schakel geweest in deze wedstrijd met twee treffers. Een vroege treffer in de eerste helft en eentje in de tweede helft. Kim Lammers dus uh, met vier doelpunten nu al topscorer van dit uh, toernooi het Olympisch toernooi hier in uh, Londen. Londen gaat aftellen. Londen gaat afstellen. En de vele oranje supporters op de tribune. die doen dat natuurlijk allemaal. Nog 3-2, 1 seconde. Dan gaat er een gejuich. Want dan zijn er zijn weer heel veel Nederlandse supporters hier. in het hockeystadion. in het Riverbank Hockeystadion. Waar Nederland de tweede wedstrijd. ook van het toernooi. het Olympisch toernooi. wint met 3-2 van Japan. Twee dagen geleden België met 3-0. Japan met 3-2. Het werd onnodig spannend. Want Nederland speelde gewoon wel beter dan de Japanse vrouwen. Maar liet achterin. Toch wel wat steekjes vallen. 3-2 wint Nederland en het staat nu bovenaan in de groep. Snel naar Ragnar bij het roeien, de dames dubbel 2 gaan in de herkansing. Ja, maar daar kunnen we volgens nog kort over zijn, want uh, de race is na een meter of 150-200 uh, gestaakt en de roeiers moeten terug naar het te vlot. Dat geldt ook voor het Nederlandse koppel Inge Jansen en boot? Zij uh, nee, hebben geen lekke boot, maar er is een valse start geweest. Dat schijnt praktisch onmogelijk te zijn met de apparatuur, de elektronica die wordt gebruikt. Maar dat wordt wel aangegeven. En dus peddelen de roeisters uit deze klasse nu terug naar het vlot. En dan zullen ze zometeen een nieuwe poging doen. In Janssen en Ellen Hogewerf gisteren verder achter de Engelsen die wonnen in de heat. En in deze wedstrijd met in het water de boten van onder meer de Brazilianen. De, nou ik zal het niet het hele veld noemen. Het eerste twee dat moet er gehaald worden om verder te gaan. Tijd voor tijd. We vragen u elke dag om een sportvoorspelling te doen. Hoe lang, hoeveel, hoe laat, wanneer, precies. Die voorspelling kunt u kwijt op radio1.nl. En de vraag van vandaag gaat over zwemmen. Wat wordt de winnende tijd in de finale op de 200 meter vrije slag voor vrouwen? Wat wordt de winnende tijd in de finale op de 200 meter vrije slag voor vrouwen? Insturen tot. 8 uur vanavond. Eigenlijk per mail natuurlijk radio1.nl. Ga naar de website, klik daar aan tijd voor tijd... en er komt vanzelf een scherm in beeld waarop de voorspelling te doen is. Degene die het nauwkeurigst voorspelt... wint het prachtige Radio 1 Sportszomerhorloge. Terug naar het roeien. Eens kijken wat daar aan de gang is. Ja, uh, gestaakt. En nu? Nu liggen de boten opnieuw aan het vlot en klaar om te vertrekken. Concentratie bij de Nederlandse vrouw Inge Jansen. En een hoger verf vallen bij 23 jaar. En ja, ze zullen toch iets beter voor de dag moeten komen dan gisteren. Want weliswaar is het Britse koppel Watkins-Graner hard op weg naar Olympisch Goud. Daar twijfelt eigenlijk geen mens aan het verschil met de rest van het veld. Het is heel erg groot. Terwijl we nog altijd wachten op die herstart dus. Maar 15 seconden achter het nieuwe, want dat moet je erbij zeggen... ...Olympische record van de Engelse boot, dat is toch wel heel erg veel. Dan zijn de Engelsen zo'n beetje aan de kant en dan moet Nederland nog binnenvaren. Overigens zagen we straks een Afrikaanse roeier. Daar was werkelijk iedereen al aan de kant. In de herkansingen van de skif, in, eentje in een boot. En die zat echt een, nou, bijna een halve baan een kilometer achter de rest van het veld. Ja, je kunt pogingen doen om een sport mondiaal te maken. Maar of dit soort mensen dan iets te zoeken hebben, dat kun je natuurlijk altijd afvragen. Het was wel zo dat er ja, toch wel bijna een ovationeel applaus kwam van het Engelse publiek. Sportief, zeker chauvinistisch, want dat hebben we hier vaak gezien als de Engelse boten voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld gisteren die combinatie van Watkins en Gray. Nou ja, dan gaat het dak eraf voor zover aanwezig op de open tribunes, want het is toch te hopen dat het ook droog zal blijven vanochtend. En tot nu toe is het dat wel, maar kijk je naar het water, kijk je naar de lucht, kijk je naar de vlaggen, dan belooft het toch allemaal niet zo heel veel goeds voor later deze ochtend. Het doet nog wel even met die start om de een of andere reden. De punten van de boten worden weer vastgehouden door de kamprechters die daar hun plekken hebben ingenomen. Fout gaan, dat kan de organisatie zich natuurlijk niet. Nog een keer permitteren. Dan alle de systemen, zullen nog een keertje worden gecheckt. Er zal nog een keer worden gekeken hoe het kan dat die start vals was. Er zit een plaat voor de boten onder water. Zo werkt het ongeveer. Als je eerder weg bent, tik je die plaat aan. Ja, dan gaat de klok lopen. En dan moet toch opvallen dat de start vals is. Maar dat, uh, dat is nu achter de rug, als het goed is. En we gaan kijken naar de start. Hoewel er nog steeds problemen zijn met een boot uit Oekraïne. Want die ligt de weer schuin aan het uh, vlot. Nou, ik stel voor, ik kan het allemaal vol gaan kletsen, Maar dat we gewoon even wachten tot zometeen die start uh, is geweest. Tenzij je zegt, van, vertel me alles over de Oekraïners. Vertel me alles over, <laughs> de, heb je... over de Oekraïners. Ja. Oh, dan, breng je me wel een, dan breng je me wel een klein beetje de problemen. Worden, want Alles over de Oekraïners is wel heel erg. Heb, heb je het niet koud daar trouwens? Wij zitten hier in de studio en, en de deur staat open. Ik zit hier met kippenvel. Maar daar zat oh, het niet, zal het helemaal uh, niet zijn. Nou, dat is gek. Ik heb net met, met uh, mijn collega Erik van Dijk van Studio Sport ook de, de, de, de trui er toch uitgedaan. Want de temperatuur is helemaal niet, helemaal niet verkeerd. Het is eigenlijk best behagelijk. En tot een minuut of tien geleden stond zelfs de zon hier op het meer van, van Eton. Maar die, die zon is wel verdwenen. De temperatuur is, de temperatuur is goed. We wachten op de start van de vrouwen dubbel met de Nederlandse vrouwen. Inge Jansen en Ellen hogerwerf. Elisabeth Willebroort, ze staat al op de mat of moet ze nog komen, Theo Plachard? Ze staat aan de rand van de mat en gaat nu naar voren. Net als haar tegenstander, de Libanese Karin Chamas, 90 jaar... 19 jaar oud in de eerste wedstrijd in de klasse tot 63 kilo voor de Nederlandse. Die met een bleek vertrokken gezicht een tijdje stond te wachten langs de mat. Ik heb naar nader staan te kijken. Ze staat volgens mij stijf van de spanning. Hoewel ze weet dat deze eerste partij tegen de Libanese Shamas uh, papier een eitje moet zijn. Maar ja, het is een van de zwakkere punten van Willem omgaan met de spanning. Hoe oud ze ook is, inmiddels 33 jaar blijft dat een probleem. Hoezeer Marjolein van Une daar ook mee bezig is. Maar ze zou hier een goede start kunnen en moeten maken op dit toernooi tegen deze Libanese. Een land Libanon waarbij je niet gelijk aan judo denkt, maar aan andere vechtsporten. En het is een meisje wat ook nog weinig heeft kunnen presteren. Is een student die ook heel erg gek is op basketbal. De leider is van het schoolbasketbalteam, maar hier nu voor haar land uitkomt in het judo-toernooi Tegen Elisabeth Willeboortse, de gelouterde Nederlandse, die hier nog een keer een kunstje wil vertonen. De laatste dag wellicht. Het is zeker haar laatste Olympische deelname. En het is waarschijnlijk ook haar laatste grote optreden op internationale evenementen. Of ze het WK en het EK volgend jaar nog gaat doen. Dat valt helemaal te bezien. Hangt misschien ook een beetje af van hoe de dag hier gaat verlopen voor Willeboortse. Die met ruim 1 minuut op de klok met ruim 3.50 te gaan nog moet ik zeggen. Nog geen score heeft kunnen plaatsen tegen Karin Chamas. En ook de Libanese heeft geen potten kunnen breken nog tegen Willeboortse. Die nu weer beide op hun uitgangspositie staande bij de judoka's. Het lijkt alsof de scheidsrechter een straf gaat uitdelen aan de Libanese. Die erg veel tijd neemt om haar pak in orde te brengen. En dat nog steeds niet uh, helemaal gedaan heeft. En die straf komt er ook aan. Inderdaad het rolletje, de shido voor passiviteit. Dat is niet zo uh, verwonderlijk in deze fase. Ze, is natuurlijk, uh, ze heeft natuurlijk gezien wie Willeboortse is. Een uh, belangrijke, moeilijke tegenstandster tegen wie ze nog nooit uh, gejudo'd heeft. En dan uh, moet je als uh, jong meisje uit dat kleine land Libanon maar een goed resultaat zien te halen tegen Willeboortse. We zitten uh, ruim met 3.30 te gaan nog, ongeveer halverwege in deze eerste wedstrijd. En Willeboortse doet ook uh, weinig hoor. Die, uh, is nog steeds aan het uh, aftasten. Omdat ze haar dus niet uh, echt goed kent. Misschien is op een trainingskamp gezien heeft. Maar voor de rest moet zij het ook uh, doen met uh, schaarse beelden die er wellicht zijn. En nu een uh, goede score van Wille Die haar met een armworp naar de grond werpt voor Vasari. Dat is een half punt. En dat is een uh, belangrijk uh, punt voor Wille Die weet dat ze nu uh, de rest van de partij... Op verstand zou kunnen uit Judo, rustig zou kunnen uit Judo. Want een half punt voorsprong, dat lijkt niet veel, maar in Judo is dat wel veel. Plus die gele kaart die nog op het bord staat in het voordeel van Willeborse Nou, moet dit haar een rugstuntje geven om deze partij rustig uit te gaan. Judo in die klasse tot 63 kilo. Willeborse die in dienst is van defensie als marinearts in opleiding en kort geleden te horen heeft gekregen dat haar contract niet verlengd wordt vanwege de bezuinigingen op Defensie. Hoewel ze zelf aangeeft een bijzonder contract te hebben... in verband met haar opleiding tot Marina's. Maar goed, het komt er toch op neer dat zij aan het eind van het jaar... ook op zoek moet naar ander werk. Nu een grondgevecht aan de rand van de mat... waarin ze de houtgreep gaat aanleggen... En...